үүүр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 Verplicht. De Oekraïense president Zelensky noemt de Krimbrug een gerechtvaardigd militair doelwit. De brug die Rusland verbindt met de bezette Krim raakte maandag voor de tweede keer beschadigd. En vermoedelijk zat Oekraïne achter de aanval. Kiev heeft er officieel nog niets over gezegd. Zelensky zei op een veiligheidsconferentie dat de brug wordt gebruikt om de Russische bezettingstroepen te bevoorraden. Honderden mensen hebben in Rotterdam afscheid genomen van Nathaniel Tati Gomez. Hij was de kapper die het gerecht kapsalon bedacht. Hij overleed vorige week weekend op 47-jarige leeftijd. Vrienden, kennissen, winkeliers en wijkbewoners verzamelden zich vanochtend bij zijn zaak. De van oorsprong Kaapverdiaanse Gomez bestelde altijd patat met shawarma of kebab, tomaat, gesmolten kaas, sla, sambal en knoflooksaus bij een shawarmazaak. En dat werd voor het gemak de kapsalon genoemd.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 Nog wat vertraging in onze regio op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar Na een ongeluk bij en Velsen zijn alle rijstroken daar weer vrij. Maar nog wel 7 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Let nu. Zandvoort op zaterdag. Ja, het is echt stil. Ik denk, uh, het is gewoon ineens stil op de radio. Ja, het ja, nou, ding staat gewoon open. Heel raar. Zal ik, zal ik even een... De, de, de ding is open. Zal ik even een jingeltje laten horen? Ja. Ik heb een hele nieuwe jingle. Oh, nee, ja, wacht even hoor. Ja, ja. Een hele, hele nieuwe jingle. Nee, wacht maar even. Wacht maar even. Wacht even. Oh, oh oké. Okay. Dus, nou ja, welkom terug hè. Ja, welkom terug. Ja. Wat gaan we in uh, dit uur uh, allemaal doen? Evenementen. Evenementen, ik ja. Allerlei evenementen ga ik uh, behandelen. Oh, ja, leuk. dat is wel leuk. Ja, voor alles wat. En, uh, en ik heb een nieuwe jingle. Je hebt een nieuwe jingle ook ja, nog. Ja. Uh, nou, nou ja, laat me horen dan. Oké. Okay. Uh, nieuwe, nieuwe jingle. Komt Moet, die aan? Komt die aan? Ja? Nee, hij doet het niet. Hij <laughs> doet het, niet meer. het wel. Zie je, niks doet het meer. Niks hè? Dus, uh, dus, dus even kijken hoor. Doet we we zijn, er in zijn in nu meer. helemaal in paniek, want alles nee, valt ja. uit. Ja, Nou, wacht even hoor. Zo? Nee, ja, ik heb hem nou dicht. Uh, oh, je hebt het gelukkig. Staan, nou, ik heb dicht. Even kijken hoor, dus... uh, hebben we muziek? Ja, deze oh, doet het wel. Oh, gelukkig? Oh, gelukkig zeg. Jeetje. Lacht even aan de plaat en aan de jingle uh, tegelijkertijd. Hebben we, hebben we de twee te pakken die het allebei niet doen, uh, nou jezus mogelijk. Ongelooflijk. Ja. Nou, welkom terug, in tweede uur, Zandvoort op zaterdag. Let's try to find out. We net al van uh, collega Benno Purgen dat uh, al vierde de evenementen er uh, zijn. Uh, Benno, zijn het er veel vandaag? Uh, nee, het is niet zo heel veel. Uh, het is natuurlijk, uh, even, wat was het ook alweer? Um, uh, Sandford Live? Nee, uh, het... het... Wat zeg je? Het Omi-Festival bedoel je? Ja, Oumie Festival. Bij uh, Money Beach. Money Beach, ja. ja. En het Wapen Live natuurlijk. Daar was uh, vanochtend bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, was daar... Um, even kijken. Brigitte van Eijs. Ja, ja, ja, zij uh, hebben er een en het ander over verteld. Kijk, nou, vanmorgen dus... was trouwens bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja. jaar volg. Zij heeft uh, ja. ruim tien jaar uh, hier in Zandvoort gewoond. Ja. En vanmorgen was ze weer even in haar favoriete badplaats terug. Ja. En ook gezellig bij de radio aanwezig. Ja. En ze heeft een hele leuke nieuwe single, die gaan we zo dadelijk draaien. Maar eerst even kijken wat Ria te vertellen heeft. Ja. Als ik in Zandvoort ben, dan luister ik altijd naar ZFM. Ook naar Rob en Benno met het programma Zandvoort op zaterdag.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 Wat is die leuk? Hè? De nieuwe single van uh, Ria Valk hoor je op de Zandvoortse Radio. Zandvoort Formule 1. Geweldig. Ze heeft uh, de oude single uit 2000 heeft weer eens uit de kast gehaald. En een hele mooie nieuwe versie uh, daarvan uh, gemaakt, Benno. Zeker. Vanmorgen was ze op uh, bezoek bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja. En uh, ja, vertelde ons een beetje over uh, de videoclip en dergelijke. Die is uh, opgenomen hier in Zandvoort. En uh, onder meer bij uh, Beach Club 10 uh, bij, uh, in het uh, dorp en uh, ook nog op het circuit uiteraard. Ja. Dus kijk even op uh, YouTube op uh, Zandvoort de Formule 1 van Ria Valk. Even ook. kijken. Ja. Heel leuk. Heel leuk. Uh, nou, met dank aan Hans Bortman... die uh, ook gezorgd heeft dat uh, Ria uh, deze uh, jingle voor ons heeft uh, ingesproken. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. En vanavond hebben we het OEMI-festival. En uh, Dolly, wat, uh, wat heb, heb jij daar nieuws over? Nou, het is niet alleen vanavond. Het begint vanmiddag al om 4 uur. Zo. Ja, maar jullie zitten hier tot vijf. Ja, ja, ja, ja, dus na vijf uur. Contractueel voor jullie, zijn ja, we ja. helemaal uh, vastgelegd. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar het festival start om vier uur. Duurt tot twaalf uur. En tickets zijn nog te verkrijgen. Kijk. Uh, het is bij uh, Mani Beach. Dat is in, uh, ik geloof, Strand in 2 in de Zuid. En uh, A16,50 per stuk zijn de tickets te krijgen. En de drankjes die gaan met muntjes... die kun je ook van tevoren online al bestellen. Virtuele drank, uh, muntjes... Ja, ja, ja, ja. Het is ja. wel fijn trouwens als je virtueel een drankje kan bestellen... dat als je aankomt dat het gelijk klaar staat. Dat of dat ze zeggen, ja, dat gaat ook virtueel. ja, oh, nou, ja. Daar, zat, daar zat ik dus aan te denken. Heb je niet ontvangen dan? Ja, ja. zie je in een keer een plaatje van een uh, lekker biertje ja. op je scherm, Krijg je? Uh, Benno? Ik je zo'n bierveeltje met een plaatje erop. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja, ja, goed. Nou ja. En dat is dan 4 euro, weet je wel. Ken je dat? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mooi plaatje. Ja. Nou goed, dus twee, twee evenementen vanavond. Vanmiddag al in Zandvoort. Bij het Wapen en bij Mani Beach. En dan, nou, dat is een leuk feest. een lekker swingen allemaal. Zeker, we, weten. we maken er gewoon een feestje van, hè? Ja, ja, ja. ja. Het is zomer en ja, alle regio's in Nederland hebben inmiddels vakantie. Dus op naar Zandvoort en genieten van uh, de vele activiteiten die we hier hebben. En hier is Veel en Galaxy. was uh, de single van Phil uh, Friend en Galaxy en uh, What Do I Do. Dat allemaal op de zaterdagmiddag uh, bij CFM. Zometeen om half vier een uh, groot uh, evenement wat eraan komt, uh, Benno. Nou, evenement, het gaat, ja, het gaat over weken en speciaal voor de kinderen. Weken, oké, okay. mm. nou dat hoor je zometeen. about my transgression still in my heart somewhere the melody and Dan nou hoorde ik om half drie het weerbericht van Benno. Nou, zo hot uh, wordt het ook weer niet hè, de komende de tijd. Het is niet. Nee, zeker niet. Maar ja, dat wist uh, Billy Idol ook niet uh, toen hij uh, dit plaatje maakte. Het wordt gewoon Holland zomerweer. Hot in the city was dat van Billy Idol. Het is uh, half vier. We gaan uh, de evenementen doen. Althans, een heel groot, lang evenement. Ja, uh, speciaal voor de kinderen via pluspuntzandvoort.nl. Uh, dat is Loes Soet 2023 en Dolly, ik me mama af. Uh, Loesu, wat, wat is dat? Hoe komen ze erop? Ja, daar weet ik maar jij niet ben, alles van, natuurlijk, maar, he, van Loesu. Maar, maar jij hebt uh, daar nagekeken, hè? <laughs> jij hebt nagekeken. Ik heb het even voor je opgezocht, Heel ja. Fijn. ja, ja. ja. Onder het mond van, uh, ik wil zo graag bij 2 voor 12 meedoen. Nee, ik heb, uh, <laughs> <laughs> Zoek ik, hem op. <laughs> We hebben het opgezocht. Nee, en Lusso, dat is, dat is straattaal. Ja. Het, het komt uit Suriname oorspronkelijk. En het betekent zoveel als uh, weggaan, lekker losgaan. Uh, maar ja, het, het betekent ook een beetje dronken worden. Dus ik. Ik hoop toch dat het in die eerste twee woorden zit? Wat, dat wat, denk uh, ik ook wel. Ja. Jeugd, wat dit jeugdhonk ermee moet doen. Ja, we hebben het wel over leeftijden van 6 tot 9 en 9 tot 12 jaar. Dus, uh, ja, <laughs> dat, ja, ja, ja, ja. Dan, ja, dan is het waarschijnlijk gewoon lekker losgaan. Lekker losgaan. Ja. Ik hou het op een doekoe. Oh, goed. Ook wel doekoe. Oh, Do ja, ja, dan kost het niet. Nee, het, het doekoe hoef je niet mee te nemen volgens mij. Hè. Het is ik allemaal weet, gratis. Het zijn allemaal gratis evenementen volgens mij. Ik heb mij, geen idee he? hoor. Dat weet is, je dat ik, niet? Probeer, ik probeer er allemaal achter te komen. Maar wat is nou weer doekoe? Ja, is geld. Oh, ja. oké. Okay. Ja, ja, dat heb je met die straattaal. Uh, ben jij familie van Timmermans of zo met je straattaal? <lacht> <lacht> <lacht> ik, ik ben me nog blij nee, er dat staat, ik het. Het mee... staat op mijn tekst, hè, wat ik krijg uh, aangeleverd. Dus. Oh, oké. Okay, ja, ja, ja, ja. We proberen een beetje jongeren te betrekken. Nou ja, wat is radio, het? Hè? Het, ja. het Loeshoe uh, 2023, dat betekent zes weken lang hier in Zandvoort. En we beginnen aanstaande maandag. Speciaal voor de kinderen... En uh, zes weken lang hebben we al elke dag, bijna elke dag, is er wel wat te doen. Zoals uh, aanstaande maandag om drie uur tot vijf uur. Dan beginnen we al met uh, chill-out, een zomerfeest. Dan van zeven tot negen. Het jeugdhoek, dat is gewoon een open inloop. Ik denk dat je dan ook alle informatie kan gaan krijgen... wat er de komende zes weken allemaal gaat gebeuren in, uh, met het Loeshoe. En zo, eh, nou ja, op de achterkant van de Zandvoortse kranten staat een grote pagina met eh, alles eh, vermeld. Maar natuurlijk ook op internet plus.zandvoort.nl. Daar staat ook het hele programma. En ik kijk even, wat gaat het in het Formule 1 weekend doen? Nou, dat is nog een verrassing. Want oh. dan staat er houd onze socials in de gaten. Kijk, hij, is, kijk, kijk, ja, een special met uh, Max Verstappen. Eh, nou, wie weet, uh, wat ze allemaal weer, zijn. weer geregeld hebben? Persoonlijk ga ik voor 30 augustus. Dan gaan we smoothies maken. En, um, oh ja, en ze gaan ook nog naar uh, Duurel. Ben je wel eens in Duurel geweest? Uh, van die hele ik ben, ik, Ja, ik ben één keer in Duurel geweest. Maar ik, ik vind het niet zo heel leuk. Maar ik weet wel dat het jeugdhonk al sinds jaar en dag... met de kinderen naar uh, Duinruil gaat. Ook okay. uh, het jongerenkamp voor de, wat, uh, wat meer, uh, voor de adolescentjes. Hè, die uh, Tussen de 12 en de 18. Ja. En dat is, uh, ik weet niet, is dit ook weer een kamp? Of is het een dagje? Nee, even kijken. Eén dag. Eén dag. Oh, één dag. Nou, dag ik weet daar. wel dat die kinderen altijd helemaal kapot thuiskomen oh. en een fantastische dag hebben meegemaakt. <laughs> was dus leuk. ik raad het zeker de ouders aan... als ze zeggen even een dagje rust. Ja. Stuur ze gerust mee, want ze hebben een verschrikkelijk leuke dag. En waarschijnlijk die dag daarna ook een rustige dag. Dat die, uh, ja, ja, ja. ja, en een heel rustige nacht. Want je ja, hoort ze precies. niet, je ziet ze niet... En Meestal uh, uh, met, met, die, met die kampjes ook die, uh, die daaruit verzorgd worden... kan je zo de kleding weer zo de kast in terugleggen. Want dan hebben ze een hele week dezelfde onderbroek aan. Oh ja, ja, ja, wel, ja, ja. Ja, ja, ja, leuk is dat. Ja. ja, enig, enig. Nou ja, voor de komende week in ieder ja. geval ook nog vrijdag... kijk ik nog even naar. Ja. Dan is het uh, even uh, smiddags een zomerfeest. En dan van 2 tot 5 de... Uh, pride, pride at the beach. Youth Pride at the beach. Gaan ze meelopen uh, ja, met de kinderen? Uh, uh, nou, uh, ik weet het niet. Uh, ah. Maar goed, uh, de organisatoren van Loesu... die weten het onge uh, uh, Zeer ongetwijfeld wel. Ja, wel. En, ja dat, uh, dat kan iedereen mooi even vragen. Bij die inloop natuurlijk. Precies, hè, waar jij het over had. Ja, Wanneer ja. is die ook alweer? Die, die inloop, is uh, maandag, maandag maandagmiddag. Uh, nee, maandagavond. Maandag en uh, uh, Jeugdhonk. Ja, maar is dat, dat is denk ik bij, uh, bij Rabbelboven, het jeugdhonk. Ik of is het daar niet meer? Ik heb geen idee. Want, weet je uh, ik, ik kom niet uit Zandvoort. Dat zoeken we even. Op. Uh, dat zoeken we nou, even. Op. En, uh, twee... ja, ja, we zien uh, twee uh, concerten op het Zuidstrand. Uh, die missen we ook niet, natuurlijk. Ja. Zogenaamde Zuidbeach. Daar uh, ja. zijn uh, de vier jaargetijden van de 28, 28ste. Ja. De 28ste. Dat wordt juli. prachtig, candelight uh, on the beach. Ja, dat, je weet niet wat je meemaakt. Dat is zo mooi. Het staat vol met met kaarsen en dan zit je in een, in een U, zit je om, de, om het podium heen. Allemaal uh, kijk je richting de zee en de ondergang, uh, ondergaande zon. En dat het dan langzaam dan, dronken wordt en dan gaat dat licht van die kaarsen en dan met die klassieke muziek. Dat is echt een, een beleving die je mee moet maken. Zijn nou langzaam dronken wordt. Langzaam <laughs> donker. Zei ik het? Ja. Ah, dat komt langzaam door die loezioe. Ik, ik zit toch helemaal in de Wat Zeg je nou weer? Ja. Ja. langzaam dronken wordt. Kijk, ik moet ook geen radio gaan maken. Ik dronken weet niet wat ik zeg, dat jongen. Het hartstikke goed. <laughs> nou ja, helemaal leuk. Hey, maar, dus, uh, maar even over dat loezio terug. Want ja. ik, ik ben blij dat pluspunt daar is ingesprongen. Want we hadden natuurlijk vroeger altijd de recreade. Hmm. En die moesten ermee ophouden, omdat ze niet meer aan vrijwilligers konden komen en dergelijke. Maar ik ben blij dat, dat er voor de kinderen in Zandvoort iets is... waar ze zich elke dag waar ze lekker naartoe kunnen... en lekker kunnen spelen en gek doen. Ja, die gedachten kwam ook in mij op, ja. Ja, fantastisch. Ja. Echt, ik vind het een complimentje waard... dat Pluspunt dit opgepakt heeft en gerealiseerd heeft. Ja. Hartstikke goed. Dus uh, kindertjes, ik zou zeggen... Plus.nl, plus.zonver.nl om heel precies te zijn. En daar vind je alle informatie. Dank ja, jullie en voor de wel weer! Grote kindertjes die uh, kunnen uh, kaartjes gaan kopen voor uh, bij Paal 69. Precies, voor het mooie concert. Voor de Ja. Hartstikke mooi. Dat was dan de evenementagenda. Meer muziek nu van Shirley Roll. ZANG EN maar Sein blanc, à vous, peignoir, que c'est troublant. Oh, oh, à vous, c'est troublant. Nou ja, de Tour de France zit er bijna op, dames en heren. Ja, zeker. We hebben vandaag nog een zware en zo vlak voor het einde van de Tour. Oké. Okay. En de bolletjes moet nog verdeeld worden, wie die uiteindelijk gaat winnen daar in Parijs. Ze mogen En morgen gaan we met z'n allen, up in een, een stoets richting Parijs. Parijs. Vond daar even wat Franstalige muziek van Julien Clerc op de radio. Ja, ja, ja. Zeg, weet je wat een krabbertjesrooster is? Uh, nee, jawel. Ja, wel. Weet jij dat? dat? Dat zijn die ondingen waar je steeds je nek over brak in het dorp... En als ik met mijn scootmobiel door het dorp ging, dat ging dus helemaal niet. Want ik, ik bleef achter die krabbertjes hangen. Oh, oh. Dat oh. zijn die roostertjes. Oh, die roosters. Ja, ja. ja. dat, dat, ja. Je, dat ja. bedoel je tot toch? Die wild, ja, ja, die ja, wild, ja. Wild roosters, ja. Krabbertjes, roosters. Ja, wat is, ja. Mee? wat is daarmee dan? Ja, die zijn vervangen. Oh, nou oké. Okay. <laughs> tot zover. <laughs> nou ja, nee, maar goed. Je mocht, je mocht dus het oude kon ja. je ophalen gratis. En voor niks. bij. Uh, bij uh, uh, Mocht... Nou ja, zeg. Wie, wie, hoe heet het nou? Waar je het op moet halen? Bij de, de de Bij de remise. Bij de remise. Dank je wel. Kammerling in... nummer 20. Daar kan je eentje op. Maar, maar moet je nou met één rooster... Het, uh... Nou, gewoon ophangen aan de muur. Oh, oh het, is, uh, ja, het, is, ja. Ja, het ziet er wel uh, leuk uit, hè? Geloof ik. Uh, ja, het is wel ja, het, aardig. Ja, het is met die kruiden dat, dat, dat ga je nooit meer krijgen. Of als je zelf misschien een roostertje in je tuintje ja, wil maken. of waar. zo voor het, Maar uh, jij vond dat later. onding, hè? Dat is, uh... Nou, met je, met je scootmobiel was het absoluut niet handig. Dus ook met, voor een, het, met een rolla rollator is het Is aardig. het ook niet, nou, ook niet handig, denk okay. ik. Nee, want het, je duikt... Maar ja, dat, dat kwam. Het waren voorlopige roostertjes. hè oké okay. En ze zouden vervangen worden door goede. Dus ik ga, binnenkort ga ik weer voor jullie testen. Even proberen. Ja. Dan ga ja. ik weer met mijn scootje het dorp in. <laughs> en dan, dan horen jullie van mij of deze goed bevonden zijn... door de keuringsdienst. Als je dan een reporter zet... Nee, nee, <laughs> neemt dan een... Oh, ja. oh ja, ja, Gaat ja. Het nog, Als je dan, uh, dan een knal hoort, dan is het weer op. We hebben een lak kral. Ja, nou ja, de krabbetjes die zijn wel vervangen dan door, door de haringen natuurlijk. Hè? Ja, ja, blijkbaar wel. Door het wapen. Ja. Ja, nou ja, dat is ook zo. Ja, ja. Maar hoeveel ja. haringen staan er dit keer op? Ja. op, uh, op zullen er kapot, waardoor die wel zes zijn? Dus ja, nee, ja, ja, negen. Negen, negen, negen ja, haringen. Fat, negen haringen. Vatvol, nee. ja, vol, oh, ja, oh, ja allemaal nieuwe haringen. <laughs> lekker, lekker. nieuwe <laughs> haringen, <laughs> dat willen we hebben. <laughs> nou ja, je kan het dus Ja, oké, moet je van tevoren aanmelden daarvoor Nee, zonder afspraak. Gewoon even langs Tot en met donderdag. Tussen 9 en 12. 1 tot 4 ga je naar landen. Zolang de voorraad strekt. Precies. En de roosters die overblijven gaan naar een kunstenaar. Die er een kunstwerk van gaat maken. Kijk, ja, kijk, kijk. Is kijk. Leuk, oh, is dat zo? Ja, ja, oh, dat, dat wist ik toch weer niet. Dus uh, dat schrijft de heer. Die gaan Harden, wij eens even een kunstje flikken. Dan gaan, ze ja. Ja. gaan <laughs> Nou ja, ik sla even een rondje over. Ik ben uitgeroosterd. <laughs> De zomer van ZFM ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. FM. ZFM Zandvoer. ZFM Sandvo. 106.9 FM. C'est <totstuk> comme une gueté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nourrir bien, qui nous fait sentir étrangement bien. Toi Charme cette petite place pour des panons, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains, montre ton rire ou ton chagrin. Nou, we kennen deze single natuurlijk wel van uh, Frans Kaal. en dit was uh, ditmaal Katy Perry en... Uh, of Kate Ryan bedoel ik, en uh, Ella Ella. J Jullie kijken me allemaal zo aan van, uh, ja, wat Kate zit die ja. nou weer te Ja. ja. ja. ja. ja. Ella Ella. Ik, ik steek je aan, geloof ik hè. Jij vergis je nooit, maar ik ben bedronken nee. en jij namelijk... Ja ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar wie is Ella Ella? Ella Ella. Geen idee? Oh, oh ja, weet je ook niet. Oké. Okay. Wie is Marijn? Of ja, weet je ook niet, Dat Weet toch? ik ook nee. niet. nee. Nee. Zeg, veel vakantiegangers doen het... maar deze zithouding in de auto kan desastreus aflopen. Heb je enig idee over welke houding je dat is in de, in de auto? Ik, ik zit altijd maar op in één houding. In de, Zijn er meerdere manieren waarop oh, je in een auto ja, kan zeker zitten? Zeker als je ernaast zit. Oh, als je ernaast naast de auto zit. Nou, <laughs> naast, na, de na, auto. naast de bestuurder. <laughs> nee. Oh, de, als bijrijder. Bovenop Bij ja. op het dak. Misschien uh, met je voeten op het uh, dashboard. Precies, Dolly. Bedoel je? Oh. Dat, is, uh, dat kan namelijk desastreuze gevolgen hebben. Uh, met name als je een boomje krijgt en de airbag uitgaat. En dan breken al je botjes in je benen. Maar je billen blijven heel. Ja, ja. dat wel. Je hebt geen scheur. Nee. Maar Tenminste niet van de <laughs> klap. <laughs> maar het is, het is lastig je broek aan te trekken met twee <laughs> benen in het gips. <laughs> ja, We zouden daar dat veel broekjes zo... van mannen hebben. Oh ja. ja. ja, ja. <laughs> En als je oh ja. die benen uit het ramen gooit, wat gebeurt er uh, dan? Uh, nou, dan heb je kans dat ze misschien eraf worden gereden. Omdat je, uh, Langs een lantaarnpaal. Uh, ja, ja, precies. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat doet ook pijn hoor. Ja, oei, oei. Oei, oei, oei, oei, oei. Dus dames en heren, doe het niet. Uh, hou je bentjes gewoon op de grond, op de bodem van de auto. En, uh, en dan uiteindelijk uh, hoop je dat je een hele fijne rit krijgt. De ja, benen nog te geloven. Misschien is het verstandiger. Kijk, je, je gaat natuurlijk op een gegeven moment pijn in je billen krijgen en zo als je zo lang zo zit. Maar dan je is, je is het stoppen. misschien verstandiger precies... Ja. om even te stoppen en je benen te strekken... in plaats van dat je ze voor je uit gaat gooien. Dat was vroeger zo. En dan zeiden ze twee uur rijden, kwartier rust. Is dat zo? Zoiets, ja ja ja ja ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. En dat, uh, nou ja, dat is ook beter voor je bloedsomloop, omdat je, dat je regelmatig loopt. Dus ik, het, ik, um... ik, ik herken dat, uh, dat tempo. Dat, dat doe ik thuis, maar dan andersom met schoonmaken en zo. Kwartier schoonmaken. Schoonmaken, uh, en dat ben je rustig. Ja, Vandaar dat jij altijd op Facebook zit. Daar nou, snap ik hem. Ja, ja dan daar komt het rusten. door. Dan weet jij dat ik net heb schoongemaakt. Ja. Ja. ja, een kwartiertje. Hè? Nee. Dat, uh, ja, hele goede. Zijn we een hele kwartier goeie. kwijt? Ja. Even Zometeen gebeurt het, uh, dames en uh, heren, uh, ja, in uh, Hongarije de kwalificatie van de Formule 1. Ja, over uh, 50 minuten en 49 minuten. <laughs> ja. Ja, hebben we hier via Play, of niet? Ja, we ja. hebben via Play. Dus uh, oh. we kijken, kijken lekker mee. Oh. En uh, ja, dan gaan we kijken hoe uh, Max het uiteraard gaat doen. Een -scherm, en ze hebben nieuwe, nieuwe kwalificatie hebben ze natuurlijk, hè? De harde banden ja. in Q1. Heel ingewikkeld, de medium allemaal. banden in Q2 en in Q3. De laatste tien moeten dus rijden, alleen maar met soft banden. Oh. En degene die erachter zitten... Die, die gaan zonder banden. Nee. Zonde. In Q3 zijn er niet meer dan tien, Ben. Die komen Ruf eens met zo'n auto die bij V&D stond, weet je wel. Oh, god, oh ja, god, oh god, god, god. Nou ja, zo ik, meteen in het volgende uur. Daar komen wel meer over wat we hebben uiteraard. Pitten reports dadelijk weer met uh, Rendel Hossen. Ja. Is hij gewoon in Beverwijk? Ja, hè? Hey, uh, Studio Beverwijk. Studio uh, Beverwijk, uh, Rendel. Dus, ja, oké. Okay. Dus Dan uh, gaan uh, we ermee uh, bellen uh, en... Uh, Live verbinding met Studio Beverwijk bij Autopassion. Uh, Zeker, Autopassion Beverwijk. Welke straat zit hij, weet je dat ook? Nee, weet ik niet meer. Ik weet wel, hij zit naast Dick Vrij van de, van de sportschool. Hè? Oh ja, en, dat weten we wel, want uh, die hebben ook wel de telefoon gehad. Ja, en krijgt een ruzie met uh, Dick Vrij en zijn cornuiten. Zeker niet. Allemaal kickboxers. Zometeen het volgende uur van uh, Zandvoort op zaterdag... met de kwalificatie Formule 1. Tot zometeen.